4 uur, Mark Hokker met het NOS Journaal. In de zaak van de vergiftiging van een Russische spion... heeft de Britse politie meer dan 240 getuigen geïdentificeerd. De Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter... werden vorige week zondag aangevallen met een zenuwgas. Ze liggen allebei in kritieke toestand in het ziekenhuis... maar hun situatie is stabiel. In de Ierse hoofdstad Dublin... hebben tienduizenden Ieren gedemonstreerd tegen abortus...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 Voorstanders van abortus willen abortustoerisme van Ierland naar Groot-Brittannië voorkomen. De Catalaanse oud-minister Ponsati van Onderwijs, tegen wie in Spanje een arrestatiebevel is uitgevaardigd, is naar Schotland gereisd. Op Twitter schrijft Ponsati te genieten van haar bewegingsvrijheid als Europees burger. Ze wordt, net als drie andere Catalaanse oud-ministers en de ex-leider Puigdemont beschuldigd van rebellie opruiing en misbruik van overheidsgeld. Ze werd vorig jaar zomer minister van Onderwijs in Catalonië... en nadat het regioparlement door de regering in Madrid was ontbonden... vluchtte Ponsati naar Brussel. In het Olympisch stadion in Amsterdam is de Japanse schaatster... Mio Takagi wereldkampioen allround geworden. Ze werd op de afsluitende 5 kilometer vierde... en behield daarmee een voorsprong in het klassement op Irene Wüst... Die als tweede eindigde voor Anouk van der Weide. Bij de mannen zijn pas twee afstanden gereden. Patrick Roest is daar de verrassende leider. En de Noord-Petersen tweede, Sven Kramer derde. Het weer in het westen van het land trekken de komende uren buien over. Waarbij lokaal veel regen kan vallen. En er is kans op onweer. Vanmiddag is het vaker droog en wordt het ongeveer 14 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Zowel BNN als Farah zijn niet verantwoordelijk voor dit programma. Druk We moeten naar uitkomen met z'n allen. Dat is heel iets anders. Ik ben blij dat je het krijgt, man. Met Lux Arneel. Een hele goede morgen op deze vroege zondagochtend 11 maart. Nog tien dagen. En dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dus daarom staat deze uitzending van druktemakers geheel in het teken van die verkiezingen. Heb je nou een goed verhaal over jouw gemeenteraad? Een complottheorie? Heb je een vraag of juist een antwoord? Wil jij jouw expertise delen? Of weet je gewoon een goede mop... die toevallig het woord gemeenteraad bevat? Bel dan vooral naar 0800-1121. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Die is gratis en voor niets te downloaden... in de Google Play Store en in de App Store. En gebeld is er onder andere... we hoorden hem net al even voor het nieuws van 4 uur... door Lambertus. Lambertus, goedemorgen... Hey, goeiedag. Goeiedag. Hey, uh, hey, uh, ik heb uh, twee punten. Ah, jij twee. Uh, nou, misschien tweeënhalf. Uh, ten eerste uh, is het mogelijk om een, uh, een alcoholcontrole uh, in te voeren uh, uh, voor mensen die inbellen. <laughs> nee, het... nee, nee, nee. Juist, nou, juist, dat is heel, uh... juist leuk. Oh, ja, oké, okay. ik, ik, ik snap wel dat het leuk is, maar het heb weleens weinig zin, al die dronklappen. Oh, ja. Maar goed, okay. Okay, ja. uh, uh, mijn punt is, uh, in België uh, geldt een, een, een uh, verkiezings... Uh, of een, een, een, een stemplicht. Een, oh. Kijk, ja. en, wa, de, en wat gebeurt er dan als je niet stemt, wordt dan je hand afgehakt? Dan krijg je een boete. Echt, echt, echt, waar? Oh, ja, heel, echt waar? Oh, dat vind ik heel fijn. Nou ja, niet zo fijn als je niet wil stemmen, maar... Ja, maar waarom zou je niet willen stemmen? Nou, ik hoor al die mensen die gewoon, oh, ga niet stemmen, ga niet stemmen, moet ik op stemmen? Nou, als je niet stemt moet je je kop houden gewoon. Er gaan per dag honderden mensen die verliezen hun leven... Uh, uh, in een strijd om stemp stemplicht. Uh, of of o, o, om stemrecht ja. te krijgen. Ja, inderdaad. Dus ik ook waar het Hollandse zo die gewoon allemaal. Ik uh, ga niet stemmen. Niet stemmen. Ja, het is godverdomme je plicht om te stemmen. Nou. Als stem je ja. blanco. maar je hebt in ieder geval je stemrecht uitgevoerd. Dat vind ik een hele, heel mooi pleidooi, Lambertus. En ook heel goed. Ik zou. Zo'n zo, zo stemboete, dat zou ook hier best wel mogen ingevoerd voor mij. Want wij we zitten wel op één lijn. Dat, ook al... hoeft, oh, ja. dat hoeft echt niet, niet, niet zoveel te zijn. En maar wel gewoon... wel goed veel, goed veel geld. Nou ja, voor mij heb het een Jutje of een Meijer, weet ik veel. Of als je CEO bent van de, van de, van de ING, dan ik mag het voor mij een, een, een paar miljoen zijn. Maar uh, bedoel, heb, nogmaals, ik wil het even benadrukken: per dag. Gaan er honderden mensen die worden doodgeschoten, weet ik veel wat. Uh, of uh, vergiftigd. Of uh, uh, nempoch. Ja. Uh, uh, omdat ze nu het recht hebben om te inderdaad. stemmen. Er zijn echt landen waar, waar gewoon nare uh, oude mannen het voor het zeggen hebben die geen tegenspraak dulden. Waar mensen niks te zeggen hebben. Geen boel of baan. En als je het wel doet. Dan wordt je word je word jij afgemaakt, wordt je hele familie afgemaakt, wordt je huis in de fik gestoken. En hier in ons land is dat niet zo. Hebben we allemaal een grote bek. Maar als we daar een beetje mee mogen praten, een beetje mee mogen doen, nee, dan is het allemaal weer niet goed geregeld. En dan is het allemaal maar, er wordt toch niet naar je geluisterd. Hé, hey, uh, Lambertus, ik zit op één lijn met jou. Oké, okay, ik dank je wel, Oh, wacht even. Uh, um, uh, uh, ja? Op of wie, of wie ga jij stemmen? Uh, ik stem altijd op uh, de SP uh, en dan de eerste vrouw op de lijst. Nou, nou, jongens, dat is la Lambertus. <applaus> Lambertus is de luisteraar van de dag. Dankjewel, Lambertus, nog een fijne zondag. Hey, dankjewel. Doei doei. Doei doei, dankjewel. Massel. Heb je net zo'n mening, zo'n stellige mening als Lambertus? Of denk je, ah, wat een onzin dit? Nou, bel dan even naar 0800 1121. Of stuur een appje via die NPO Radio 1-app. Hey. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very very extraordinary e is even more than anyone that you adore can love is all that i can give to you love is more than just a game for two, two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 adore, can love is all that I can give to you love is more than just a game for two two and love can make it take my heart and please don't break it, love was made for me and you love was made for me and you Love. I was made for me and you. Net Kinkou, LOVI, -E, hier op MPO Radio 1. Mocht je nou ooit nog een heel leuk meisje ontmoeten of een hele leuke jongen? Echt waar en je hebt, een, je hebt een lege keuken of je hebt een lege woonkamer... zet het nummer aan en ga gewoon een beetje zwieren, een beetje dansen. Je hebt je nog nooit zo'n gelukkig gevoeld in je leven. Hè? met En niet alleen met Neel, maar ook met uh, Foulet. Goedemorgen Foulet... Hallo meneer, ik spreek met goed uh, uit Eindhoven. Hallo, je hoeft geen meneer te zeggen hoor, ik ben nog maar twintig jaar, zeg maar gewoon. Uh, ja, dan zijn ik al mevrouw. Nee, maar kijk, ik vind het gewoon uh, onzin wat die meneer net zegt uit Amsterdam, of ik weet niet waar die vandaan komt. Oh, je had het over, uh, over, over, over Lambertus. Ja, dat stemmen ja. Dus die, ja. die, die zei dat iedereen moet gaan stemmen. Ja, dan moet en zo, hoezo moet dat dan? Ja, ja, god, ja, ja, ja, ja, je hebt toch. De stemmen ja. Je hebt een beetje met hem mee te praten, dat snap ik wel. Nee, hoezo? Nou, is dat een aanval op mij weer? Nee, nee. Ja. Maar oh. dat is gewoon Larikoek. Waar hebben wij dan wel mee lariekoek? te maken dat een andere landen mensen doodschieten? Ja, daar hebben we helemaal niks mee te maken. Daar zijn we niet voor... We... Ja. Nee, maar dat is toch... Waar zij dus hun hele leven op vechten... Dat, dat voorrecht hebben wij gewoon. En dat, dat moet je ook gebruiken dan. Dat moet je niet zomaar links laten liggen. Dat, dat, dat vind ik ja, ook... Ja, wel. dus omdat ik het voorrecht heb om zoveel te kunnen eten... Dat we het hier goed hebben, ga ik ook elke dag 20 Big Macs eten. Ja. Omdat andere mensen dat niet hebben. Nee, maar dat is wel effe. Even een Big Mac of stemrecht vind ik niet per se van hetzelfde kanaal. Ja, nou, en? maakt niet uit. Dat is geen. Dat, nou, dat is vind dat gewoon laag. Argument. Nou, nou, en is toch geen. Ja. Nou, en is toch geen onderbouwing van ja. argument. Nou, en. Nou N, en, N. Nou en. Nee, maar kom op, voel ja, het toch een ik e je bent Ja, hoezo? Is het wel een onderbouwing dat stemrecht dat je hier dan moet gaan stemmen? Nou, ja, eigenlijk wel. Ja, helemaal niet. Dat vind jij. Dat is jouw mening. Dus Als jij bepaalt voor een ander dat hij moet gaan stemmen, dat we in Nederland horen, dan mag je gaan stemmen. Dus dan moeten we dat maar gaan doen dan. Ja, dat bepaal ik. Als je daar geen boer ja, dat is gewoon onzin. Oké, okay, dus, dus, dus, ja. jij, dus jij gaat niet stemmen, Foulet? Ik ga wel stemmen, ja. ja. Jeetje, wat zit je nou ja. bij? Je gaat wel stemmen! Ja, maar dat betekent toch niet omdat ik ga stemmen dat een ander dat ook moet doen omdat ik daar stemrecht heb. Dat ik dan moet gaan bepalen dat een ander dat ook moet doen omdat wij hier in Nederland een stemrecht hebben. Waarom ga jij nou, waar, stemmen, Foulet? Omdat ik uh, wel uh, bepaalde dingen vind in, uh, vanuit de politiek dat die uh, zeg maar anders kunnen. En dan uh, stem ik op mijn favoriete partij. In dit en... geval is dat GroenLinks. Ja. Maar, en, en, en, maar dat betekent hoe, en, toch niet hoe, hoe, dat jij dat moet gaan doen en dat ik jou daarop moet gaan aanvallen omdat jij dat niet doet? Nou ja, aanvallen, aanvallen. Je mag ja, dat maar... doet hij wel. Ja, en, ja. Godverdomme, dit dan, wat ik weet niet ja, wat hij allemaal zat te baas. Het programma heet ook druk te maken, ze mogen ons best wel veel dat weet ik, ik ja. maak mezelf ook druk. Dat ja, hoor ik, ja, dat hoor ik. Maar, uh, uh, het is het mee, gewoon, je, is maar je, een, je, klank, je, je, je hoeft me daar niet op aan te vallen, maar je mag me toch wel op wijzen, zoals net uh, Lambert deed. Ja, maar ik doe dat ook expres, want ik hoor ook druk te maken, want ik ben zelf ook druk te maken. Dus ik ga een beetje. Maar, nee, serieus. Het is allemaal een dit. Het is allemaal een beetje cabaret. Wat je ja, dacht. maar dat de hele oh. politiek is toch geen grote façade, toch? Ah, dat weet ik niet. Ja, ik wel. Oké. Okay. Um, maar uh, ja, maar, maar, maar, maar wat die man zegt, dat is ja, gewoon in ja, ieder geval onzin. Ja, ja, dat, dat vind dan, ik onzin. Dat vind je onzin. Ja. Oké, okay, dat mag ook. Dat mag ook, dat mag ook. Ja, maar wat vind jij dan? Ja, er, jij, ik jij ik jij wil dan? dat zeggen, maar je gaat er doorheen elke keer voelen. Ik wil zeggen uh, okay. tegen jou dat, dat, dat, dat, dat inderdaad iemand op aanvallen. Dat, dat, dat hoeft ook niet. Ik vind aanvallen ook een beetje verspilde moeite. Dat kost energie, daar ben ik niet zo van. Maar, maar, maar iemand erop wijzen en echt zeggen: van, ho vriend, luister, jij hebt echt stemrecht en gebruik het gewoon, want het is een privilege.' Iemand daar wijzen dat. Dat, dat moet je bijna doen als iemand gewoon dat weigert te gaan stemmen, vind ik. Echt waar. Ja, ik moet jou er ook op wijzen dat je vijf keer per dag moet gaan binnen dat je moslim moet worden, want dat is het beste geloofde nou, rustig. Dat moet je me helemaal niet op wijzen. Ja, ik moet je... daar wel, want ik ben moslim, ik moet daar wel. Ja, ik moet daar wel. Okay, vanuit mij geloof. Oké, okay, okay, ja. nou, do, okay, doe maar even. Ja, nee, maar dat, dat, dat wil je ook niet. Dan denk je ook van, ja, sorry meneer, maar alle respect. Nou, ik, sta, maar, uh... ik sta daar best voor open. Als je maar... Ja, maar niet als ik tegen jou ga zeggen, ja, je moet dat weten. En je moet weten dat je geen alcohol moet drinken. En onze weg is de beste. En de vrouwen moeten gesluierd lopen. Ja, dat zeggen wij toch. En jullie moeten het allemaal begrijpen in de wereld. Dan moet iedereen toch zelf weten? Ja, nee, Oké, okay, je mag het misschien iets, iets aardiger en subtieler brengen. En al, dat, ja, maar hij zei het zelf ook niet echt aardig. Dat wilde ik zeggen inderdaad, Lambertus. Ik wilde ja, zeggen ja. dat hij was een, be hij was een beetje een beetje, beetje, beetje schreeuwerig. Klopt. Een beetje fel van leer, ja. Klopt. Ja. Dat was hij inderdaad. Hey, maar to, maar de boodschap... dacht ik, ik snap het wel. Het is wel goed. Jouw punt, wat je net zei... Van dat, je, dat je je ervan bewust maakt... Dat, uh, zeg maar, dat het in Nederland mag, dat wij dat eigenlijk de, net zo, zoals wij in Nederland het schoonste drinkwater hebben, we vinden het heel normaal dat wij onder de kraan gaan hangen en gaan ja. drinken, even metaforisch, ja. is het voor ons de doodnormaalste zaak van de wereld dat wij onze auto wassen met drinkwater en dat wij douchen in drinkwater en ons toilet doorspoelen met drinkwater ja. en dat het eigenlijk ook de normaalste zaak is dat wij kunnen stemmen. Inderdaad, maar zo. daar heeft hij wel een punt, maar het ging meer om de in, zeg maar het, het ah, proces in plaats hoe van de inhoud. Zeg. Ja, ja, ja. ja. ja. Kijk. Ik dacht van ja, oké, okay, ja, laat iedereen ja, ja. er zelf weten alsjeblieft. Tuurlijk, tuurlijk. Hey, ja. en, uh, en GroenLinks dus? Ja. Waarom? Ja. Nou, uh, mijn moeder heeft zelf ook in de gemeenteraad gezeten in Eindhoven, okay. mijn woonplaats. En uh, ja, ik ben het uh, ja, in grote lijnen eigenlijk wel eens, omdat ik zie uh, met, met de standpunten van GroenLinks, <coughs> omdat ik de laatste jaren een erg rechtse tendens uh, zie... En vooral een van uh, weinig uh, ja met elkaar uh, samen, maar meer zeg maar uh, over elkaars rug. En uh, ja, gewoon heel veel haat en frustratie in de samenleving. Daar ervaar ik zo, zeg maar. Er zijn ook heel veel goede dingen. Maar ja, ik zie, ik zie het gewoon een beetje fout de foute kant op gaan. Heel veel, uh, ja. Heel veel haat en tegen minderheden. En ja, dat vind ik gewoon heel jammer. En GroenLinks die gaat daar, uh, gaat, gaat daar tegen uit. En ook een milieu en ook gewoon andere standpunten. En ja, jij ja, ja, ja, ja, ja, ja, kan het, je echt, gewoon vinden ja. in, de, in de standpunten in het partijprogramma van GroenLinks. Nou, dat is goed. Ik heb ook een GroenLinks-app, Daar kun je ook vragen stellen. Oh, aan iemand en dan krijg je gewoon een antwoord. Dat vind ik wel, wel netjes. Ja, Oh ja, top. Ja. Nou, nou, goed, dank eh, je wel voelen, voor het bellen. En, uh, en, en fijn dat je toch een En ze zijn overigens ook tegen radicalisering. Oh, oh, dus ze zijn bijvoorbeeld ook tegen de PVV. Oh, maar ja, ze zijn oh, ook oh. tegen radicalisering. Dus het is een hele complete partij. Voor mij dan. Maar dat moet iedereen zelf weten. Dat, dat is wel waar. Als er maar gestemd wordt. Ja. ja, nee. Ja, goed. Er wordt, ja, ja. Gestemd wordt er sowieso. Hè. Ja. Eh, als, als morgen alle coffeeshops dichtgaan, dan wordt er ook nog steeds gebloot. Even heel flauw. Ja. Maar ik bedoel, dan moet iedereen lekker zelf eten, alsjeblieft. Zeg, dat is ook Nederland, toch? Dat iedereen lekker zelf mag weten. Waar... Als jij ja, vanavond met een man in bed slaapt, dan moet je dat ook zelf weten. Ja, ja, dan ga ik jou niet ik op zeker. aanvallen. Maar, uh, dat, ja, ja nee, prima. Precies. Maar dus, ja. Uh, ja. Dankjewel, Fulet. Ja. Hey, graag gedaan. Fijne dan uitzending. Fijne zondag. Oh ja, en nog één keer. Eén, ja. één ding. Uh, uh, je komt het we gaan niet, niet over PSV praten, ja, alsjeblieft. Maar, nee. hè, want dan zijn we snel klaar. 5-5-0! Dat is zo'n Ga je schamen! Oké, okay, ja. dat ben ik, ik toch ja. heel even kwijt nog. Doei. Maar ja, ik wil toch wel even kwijt dat wij thuis tegen Ajax kampioen worden. Okay, nee, doei, ik hoor niks meer. meer. Druk te maken! Precies, <laughs> voelen. Doei, doei, doei, doei. Is toch leuk, hè? Dan kun je van tevoren zo'n heftige discussie beginnen. Als het over voetbal gaat, word je allemaal vrienden. Ja, ik dacht, ik zit te denken, We horen allemaal die bellers, die luisteraars. Ik vind het hartstikke leuk als je belt. Doe dat vooral 0800-1121. Uh, maar ik heb natuurlijk ook gewoon lekker mijn eigen druk te maken. Dus die heb ik uh, hier staan. En ik wil er graag eentje heen laten horen. Uh, mijn goede vriendje Jelle Brouwer, die wil ik even aan het woord laten. Hij verdiepte zich speciaal voor deze uitzending in de lokale. Politiek, maar ja, hij kwam nog niet direct een bekend gezicht tegen. Ik ken niemand. Helemaal niemand. Niet nummer 30, niet nummer 10, zelfs nummer 1 is voor mij een onbekende. Ongeacht de partij, die hele kandidaatlijst staat vol met voor mij totale vreemdelingen. En dat bevalt me wel. Het betekent namelijk dat de kans dat iemand op die lijst gecorrumpeerd wordt door faam best wel klein is. Stel daarbij op het geringe potentiële salaris van raadsleden... en je komt al snel tot de prachtige conclusie... dat het gros er dus niet zit voor de money en de faam. Voor de poen en de prestige, voor de drank en de drugs. En ja, dat maakt het soms wel wat minder spannend. He, de kans dat iemand een bonnetje kwijtraakt... ja, die is best wel groot. Ik raak de hele tijd bonnetjes kwijt. Maar dat dat bonnetje een landelijke rel wordt... die kans is dan weer wat minder groot. En dat iemand op een feestje gehoord heeft... dat die van nummer 12 zijn schutting doelbewust... op de grond van de buurman heeft gezet... ja, dat zou zomaar kunnen. Maar de kans dat die gozer Vladimir Poetin heet, die is dan weer een stukje kleiner. Eigenlijk heb je een soort van, uh, ja, politiek. Maar dan met een stuk minder sensatiegeile journalisten eromheen. Het gaat wel om belangrijke zaken, maar ze zijn vaak wel een stukje minder complex. Het gaat namelijk om een redelijk te overzien stukje land. Hè? En niet met miljoenen andersdenkenden, maar een paar duizend. Een gewone gemeente. Dat is eigenlijk best wel relaxed. En waarom staan die mensen dan op die lijst? Hè? En waarom stellen al die mensen zich verkiesbaar... als de kans op geld, prestige en sensatie niet zo heel groot is? En enkele Jos van Rij daar gelaten. Hè? Nou, het gros zal er zitten omdat hij of zij een bepaald ideaal heeft. Waar heilig in geloofd wordt. En een bepaald idee van hoe de gemeente eruit moet zien. En ook dat bevalt me wel. Idealisten. Een dikke kans dat ik het falikant oneens ben met de meerderheid. Maar ook dat is prima. Ja, want bijna al die onbekenden gaan helemaal niet mijn stem krijgen. Sterker nog, ik denk dat ik er maar eentje kies. Eén idealist die mij mag vertegenwoordigen in de gemeenteraad. En als je voor het gemak even vergeet... dat er ook nog een sleepwetreferendum bij zit... dan wordt de 21ste best wel een relaxed dagje democratie. Druk te maken, Jelle Brouwer hier op NPO Radio 1. Druk te maken. Met Luxa Neel. Nou, een relaxed gedachte democratie. De 21ste, kom maar door hoor. De gemeenteraadsverkiezingen zijn dan. Mocht je het nog iets doorhebben, mocht je net inschakelen. Deze hele uitzending gaat over die gemeenteraadsverkiezingen. En jij mag overbellen bellen, 0800 1121. En ja, ik begon eigenlijk deze uitzending met één vraag. Wat zou jij nou willen veranderen aan, aan jouw gemeente? En dat, dat, dat gaat zo'n beetje de hele uitzending door eigenlijk. Ik had, ik had nog veel meer vragen voorbereid, maar. Het, het, het loopt allemaal wel. Dus heb je nou echt een enorme felle mening over jouw gemeente? Heb je iets te klagen? Wil je iets verbeteren? Het gaat allemaal wel lekker. Ga jij stemmen? Waarop ga je stemmen? Maar zou je bijvoorbeeld ook zelf in de gemeenteraad actief willen zijn? Of ben je juist actief in de gemeenteraad? Kunnen we op jou stemmen? Ja, Niet allemaal natuurlijk, maar kan er op jou gestemd worden? Uh, laat van je horen. 0800-1121. En dit wordt een heel gezellig belletje als het goed hebt. Martin, goeiemorgen. Ja. Goeiemorgen, druk Goedemorgen dames, hallo hallo. Goedemorgen! Martin, wat heb je om je heen verzameld joh? Ja, ik ben taxcheveur, ik zit met drie meiders, ik wil ze naar huis brengen. Kijk eens aan jongen, lekker bezig. Ja, ja ik wil graag iedereen roepen in uh, Nederland, dat gaan ze stemmen. Oh ja. Ja, ga mij stemmen, wij gaan, en, uh, gaan we stemmen. Ik wil graag uh, eigenlijk dus roepen, alsjeblieft 21 maart, gaan we stemmen. Stem maar op. Partij open, nummer 15. Nummer 15, partij open. Opa, onafhankelijk partij. Alekmaar. En ik sta zelf op de lijst, nummer 15. Jij ik hebt... sta zelf oh. op de lijst. Martin, je hebt nummer, nummer 15 van de lijst, ja? Ja, ja. Kijk eens aan. Ho, ho, dames, dames, dames, rustig aan. Het is, ik, vind, ik vind het wel leuk, maar ook een beetje cha chaotisch. Hé, hey, en, uh, en Martin, uh, waarom zit je bij partij OPA? Dames, even stil nu. Oké, dames, het gaat heel en dan gaan we verder praten. Oké, dames, 13.55, 16.55. Geef die man even voor je, alsjeblieft. Doe doei dames, jullie mogen ook bellen 0800-1121. Dat mag allemaal gewoon. We gaan het overbellen, we krijgen ons aan de lijn. Ik heet Josephine. Josephine, ja, Josephine, bel ook mee. Josephine, ook wat moeten ze laten zien? Oké. Okay. Hé, hey, jullie fantastisch, we het zo, doei! Tot zo, Jozefie! Hoi, hoi, hoi! Fijne avond, vest... staap lekker! Okay. Doei! Oké, doei! Oké, Nee, hè? Jeetje, Mina, Martin, wat een gezelschap! Ja, jongen, ik heb zo'n hele leven, weet je wat. Dus wat heb je? Ja, och, ja, ja, oh joh. Hé, uh, nee, hey, maar goed, klaar, partij, ja, partij ja. open. Ja. ja. Vertel. Ja, opa is de beste partij van Het is heel goed voor de bewoners van Alkmaar. Wij zijn de grootste partij in Alkmaar. Echt waar? Oh jeetje, maar is dat de kans dat als jij als nummer 15 dan ook echt in de, in de, in de gemeenteraad komt? Of is dat wel een hele moeilijke opgave? Het is, uh, kijk, als je Alkmaar dus gaat allemaal de stemmen, de mogelijkheid is groot. En ik zorg dat ik voor het voor stem halen. Ja, ja, precies. precies. En, waar, en, en, en uh, waar staat partij opa voor? Uh, partij opa is dus... Uh, uh, hoe kan ik zeggen, wij hebben gezamenlijke gezamenlijk programma. Ja. En uh, wij hebben een heel goed programma. Wij hebben, ik zit in deze partij al zes jaar. Oh ja. Wij hebben, afgelopen, wij, hebben, wij hebben afgelopen vier jaar een heel goed en best gedaan in Alkmaar. Voor de vrij, uh, veiligheid, voor de uh, WMO-ouderen, voor uh, uh, toerisme. Voor, uh, hoe ah. noemen we gewoon. Uh, Heel veel, maar Alekma, dat zijn heel blij en heel trots op open partijen. Nou, wat goed, wat goed. Hé, hey, en, en, en goed, nummer 15 dus. Dan is, dan, ja, je moet wel even strijden voor je, voor je plekje. Wil jij gewoon even anders een stukje zendtijd voor politieke partijen? Dat ik even dat ik je gewoon even, even een half minuutje geef. Dat je even, even je, je, je praatje mag doen. Ja. Oké, okay, wacht, oh, oh, oh, oh, wacht even, wacht even. Hoor. Dan even een momentje wangen. Even de muziek. Zo, even alles uit zo. Jongens, allemaal even opletten. Even allemaal erbij. Hallo? Kom op. Ja, goed zo. Iedereen, uh, oké. Okay. Uh, um, Martin, de radio is van jou. Oké, okay, beste welkom, Ik wil graag dat jullie in 20 maart gaan stemmen. En stem maar alsjeblieft op open. Open staat altijd dichtbij. En stem maar op nummer 15, Jamset Martin. Kandidaat, lijst 1, nummer 15. Martin, mag ik je heel veel succes wensen op 21 maart? Dankjewel. Succes. Hey. Dank je En dan hou binnen de lijntjes, hè? Die taxi van je. Nou goed, oké. Okay. Doei, Martin. Oi hoi. Oh, goede plaat, dit. Van zijn nieuwste album, Man of the Woods. Nu op NPO Radio 1. Dit is Justin Timberlake. Filthy. Haters gonna say it's fake. Precies. Self in Self in Self oh in me It's all I need to Forgive me Of veel viaans. Nee, nee, niet. Oh. Je kijkt iemand heel vies naar me nu. Oké, okay, goed. Verder met de uitzending dan maar. Vluchtemakers. Met ja, Lux neel. En met Ben. Ben, goedemorgen. Luc, ik ben om. Je bent om. Oh Jeetje, je moeten we ons zorgen maken? Nee. Oh, oké, okay, gelukkig. Nou, je bent om. Waarom? Ik ga, wel, ik ga wel stemmen. Oh, je gaat. Ah. Applaus. Ben, Ben. Ach, mijn hemel. Goed, goed zo, oh, ben. applaus. Ja, ja nou, nou, heel veel luisteraars, heel veel. Ik heb een heel erg goed nagedacht. Ik ga voor Partij voor de Dieren. Oké, okay. en waarom voor de Partij voor de Dieren? Oké, okay. uh, nou ja, dat doet mij hart goed. Oké, okay, oké. Okay. En in welke gemeente woon jij, Ben? Uh, Meersen. Meersen. De Partij voor de Dieren in Meersen. Zijn die een beetje goed vertegenwoordigd daar, of niet? Ik zou het niet weten. Oké, oké, oké. Nou goed. Jullie... Nee, ik het kind is bij mij ook net geboren uh, geworden, maar als je dat zo vannacht allemaal hoort en dit mag niet en dat. dat... Kijk, ik bedoel, ik ben wel een man. Je, je bent een man, ja, natuurlijk je... ben jij een man. Maar goed, die kunnen ook oh, okay, stemmen. man dank Oké, dankjewel, Luc. Ja. Uh, uh, oké. Okay. En uh, eh. Ja? Ik, ik hoor dat, man, ik, ik ben verslaafd aan radio 1, ja. Wat... Daar dat, dat kan ik ook niet op afkikken. Maar, uh, de, de, um, ja. Nog een keer laten ze wel het geluid horen, nee? Ja, ja, ja, ja, ja. En maar dus even terug naar de Partij voor de Dieren, want ik vind het leuk dat je bent met Radio 1, hoor. dus dat blijf lekker vooral luisteren. Ja, ja, ja, ja, ernstig, hoor. Er er ernstig zelfs, weet je, maar mo moeten we... Ja, dus... dit is, uh, hier is geen afkeerkliniek, uh, ik ken iedereen. <laughs> maar, maar, maar, maar even tussen even dus, jou, ja. niet, niet alle programma's op NPO Radio 1 zijn toch even goed? Er zijn wel momenten dat je niet luistert, toch of wel? Nou, ik ga niet bagatelliseren, maar uh, ik vind ze allemaal lief. Oh, Oké, okay. nou goed om te horen, Ben. Hé, hey, en, en uh, dus dan luister je ook naar, natuurlijk naar drukte maken. heb je ook gehoord uh, nu uh, de uitzending uh, over de verkiezingen? Ben jij om ja. dankzij deze uitzending dan? Of was je al eerder om? Ja, ja, ja, ja. Nou, je, je borrelde. Ik, ik borrelde. Je, je borrelde. Oh, het borrelde? ik dacht al, ja. ja. Het borrelde en toen, dan, toen hoorde ja, ik je. Ja, ik had er helemaal klaar mee. Oh, jeetje. En ik was er klaar mee. Maar toen hoorde je Lambertus. En dacht je: nee, verdomme, ik moet ook gewoon stemmen. Ook. Ja. Ja, nou duidelijk. En uh, in meer. Hij ja. blij. Uh, <laughs> ja. Oké, okay. heb je wel eens gehoord van Claudia de Brij? Ik heb wel eens gehoord van Claudia de Brij, ja. Heb je wel eens gehoord van donderwolken Als ik bij je ben. Uh, mag ik dan bij jou? Ja, die heb ik ook wel eens gehoord. Oké, okay, doe maar. Nou, die gaan we niet draaien hoor. Dat, uh, ik, wel wel, ik wil niet mijn luisteraars wegjagen ook. Dus dan heb je dus mensen zoals jij, Ben, die graag naar Radio 1 luisteren. Die wil ik wel bij ah, me houden Dat gaat lukken. Dat gaat lukken, hè? Hey Ben, mag ik je heel veel succes wensen met je stem op Partij voor de Dieren? En doe ze allemaal de groeten in het gezellige Meersen. Het gaat mij lukken. Het gaat, het, het gaat jou lukken. Uh, ja. Oh ja, je wou nog een mopje, hè? Eh, uh, ja. Doe maar nog een mopje. Nee, hè? Ja, doe nou een mopje. Ik vraag het toch om. Eh, uh, ja, ik weet niet of, of dit wel mag. Ja, ja, ja, ja, nu is er geen weg terug, Ben. Doe die mop en dan kunnen we door. Hup. Ja, ik doe hem niet. Ja, maar hoezo niet? Hoezo, <laughs> hoezo doe je hem niet? Ben? Waar gaat Ben heen? Ben? Ben, Ben, waar zit je nou? Ik Wat zit je? Hé? Ben? Waar heeft hij zijn telefoon, telefoon ingestopt? Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ik zit gewoon in de studio. Ben je... oh. oh. Sorry. Ga van je telefoon. Wat ben je aan het doen, Ben? Uh, uh, uh, hij is weggegleden. Gadsverdamme. Goed. Heb je ook een mopje of heb je een goed verhaal? 0800-1121 of een appje via de NPO Radio 1 app. Arthur, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen Luc, hey. Goeiemorgen. Hey, nou ik ben blij dat je geen klei uh, bent gaan draaien, hoor. Dat, nee, dat moeten we, dat, ja, met alle respect voor Claudia, dat maar moet dan, je... dat moeten we niet willen, hè? Nee, nee, nu nee, niet, niet, niet, nee. Willen. Ik heb alweer nee, iets anders leuks klaarstaan. Hé, hey, zeg het eens dus, Arthur, ja. je, je hebt gebeld. 0800-1121, uh, zeg het maar. Ja, nou, euh, nou ben ik nou niet echt een drukte maker of ofzo. Nee, uh, mag Maar niet. ik ga mezelf wel natuurlijk af en toe opvreten. Natuurlijk. En, eh, uh, ja, als het gaat om het betalen van parkeerkosten. Ah, dat is toch een populair item deze, deze, deze nacht. De parkeerkosten. Ja, en laten we, laten we daar nou even wat meer geluid voor krijgen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus samen bundelen, samen staan we sterk. Ja, nou ja, dat is één ding wat zeker is. En, uh, ja, er is niks vervelender dan in je eigen stad, eh, uh, Even kort naar de stad willen, om wat voor reden dan ook. En parkeerkosten moeten betalen. Nee, precies. Nee, precies. En, en welke, welke stad is dit, Ben? Welke, welke stad spreken? Ja, ja Veenendaal. Veenendaal? Gemeente Veenendaal. Ja? En hoeveel betaal je in de gemeente Veenendaal voor een, een aantal uurtjes parkeren? Op een uh, leuke Uurtje zaterdagmiddag. Op. Gemiddeld ligt dat wel op zo'n 71,190 per uur. 1,170,190 per uur. Nou, dan heb je nog ja, een dat, leuke, dat leuke dat zaterdagmiddag van vijf uur. Nou, dan zit je toch... Oh, jee ja. Ja, ja, ja, ja. En, en plus wat je daarnaast natuurlijk doet. Ja, nee, natuurlijk. Dat, maar, maar, maar, maar dat, dat, dat zijn, dat zijn leuke, leuke kosten, leuke uitgaven. Dat is zeker waar. Dat, dat, dat zeker. doe je, dat doe je nou maar goed. Nou, maar goed. Daar kan ik me dus ontzettend druk om maken en ik wil daar gewoon meer geluid voor krijgen. Uh, op wat voor manier dan ook. En ik denk dat daar nu een mooie, mooie mogelijkheid voor is. Nou, dat, uh, ja, natuurlijk. Het ja, is een mooie, mooie, mooie plek en ik heb al gezegd, het is een van de meest invloedrijke Nederlandse radioprogramma's. Natuurlijk, hebben we hebben weliswaar, wegge weliswaar weggestopt op de zaterdagnacht tussen drie en vijf. Maar och, het bereik ja. van dit programma, ja. daar word je, word je gewoon bang van. Um, maar alsnog een, alsnog een mooi moment, toch op de zaterdagnacht? Z zeker! Of, uh, ja, de, de zondagochtend? Ja, half vijf geweest ja. zondagochtend. Hey, en, en is er, is er een, een politieke partij in VNL, Arthur, die, die hier ook voor, voor strijdt? Die ook zegt het is klaar met die parkeerkosten, of dat niet echt? Nou, niet dat ik weet. Okay. Maar ik hoop wel dat daar wel een keertje gaat komen, laat maar zeggen. Ja, dan moeten we een keer gewoon de politieke partij tegen parkeergeld, de PTP. Nou. Je moet gewoon er zeker op staan. Ja. Um, je gaat wel stemmen neem ik aan, Arthur? Ik ga stemmen, ja zeker. Op, op wie? Ik ga stemmen. D66. En waarom? Ik voel je het meest mee op één lijn zitten eigenlijk. Okay. Uh, ja. ja, Jij voelt je de gewoon... Ik, ik hou wel van mensen waar ik, uh, ja, ik vertrouwen van krijg. En uh, zo iemand is uh, D66. Nou ah, ja, maar, maar jij, jij kijkt dus heel erg, want je noemt, je noemt even Pechtold. Jij, je, ja. Ja, je, je, laat het best, je laat het best wel afhangen van de, van de landelijke politiek. Ja, inderdaad. Nou ja, goed, je weet natuurlijk ook al gaat het de gemeente. Ja, vaak precies. Maar het is natuurlijk wel op één lijn om het landelijke ja. kiezingsbedrijf. Ja, nee, precies. Dat is wat, maar er zit natuurlijk wel een verschilletje in, want, want de landelijke politiek, die, die kijkt naar nou het land, logisch, en de, en de, de, de gemeenteraad, ja, die, gaat echt, die gaat echt die verkeersdrempel bij jou voor weghalen, of die gaat echt zorgen voor het parkeergeld, of die gaat echt die bomen planten. Maar, maar is het dan verstandig om het dan echt af te laten hangen van, van, uh, van, van de landelijke politiek, of moet je niet echt nog verdiepen in, in, de, in, in, in de gemeente zelf, in die, in die lokale partijen? Nou, ook, ook nadat ik dat heb gedaan, moet ik zeggen, ben ik daar wel, uh, okay. eigenlijk wel op D60 uitgekomen. Toch wel? Je, ja. hebt, je, hebt, je hebt je wel even verdiept ook in, in, in de lokale politiek. Oké, okay, ja. Ja, voor zover dat inderdaad kon en mogelijk was de het bijna gedaan, ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, eh... Uh, Super interessant. Duidelijk. Dankjewel, uh, Arthur. Helemaal goed. Hey, fijne uitzendingen. Dankjewel, dankjewel. Ja. En uh, nog een hele fijne zondag. Hoi, hey, hetzelfde, hoi. Hoi, hoi. Een Drak te maken! Ja, wat nu we het toch over die lokale politiek hebben. Ik heb hier weer een hele nieuwe druktemaker voor jou klaarstaan. Vers uit eigen stal. Ik geef haar graag het woord. Het is niemand minder dan Imke van Herk. En zij leert de gemeenteraadsverkiezingen allerlei mensen kennen... die blijkbaar ook in Haarlem wonen. Ja, afgelopen week viel ook mijn stempas op de mat. De vrijbrief naar democratie. En nu vind ik stemmen over het algemeen behoorlijk belangrijk... en ga ik ook absoluut naar mijn stemkroeg op 21 maart... maar zo'n gemeenteraadsverkiezing komt wel minder binnen, moet ik bekennen. Ik ben daar nog niet heel actief mee bezig, merk ik. Tijdens mijn fietsritjes door de stad zie ik borden vol met posterportretten van mensen... die blijkbaar ook in Haarlem wonen... en die ook zomaar eens lid zouden kunnen zijn van mijn sportschool... of hun lege flessen ook in die glasbak bij mij om de hoek storten. Bas van D66 bijvoorbeeld, of Marijn van het CDA en Jasper van GroenLinks... Goed lag ze mannen in nette bloesjes die zich in willen zetten voor mijn stad. Maar ik ken ze niet van tv of uit de Volkskrant. En daardoor zou ik voor mijn gevoel nu ook zomaar eens een nieuwe klassevertegenwoordiger kunnen kiezen. Zo'n iedereen-mag-meedoen-mentaliteit. En dit gaan we veranderen als je op mij stemt. Meer chips en alcohol op het schoolfeest. En waar de gemeenteraadsverkiezingen bedoeld zijn om de gemeentes een handje te helpen in haar beleidsvoering... gaan alle Nederlanders straks met totaal verschillende doelen en wensen naar de stembus... Mien maakt zich zorgen om de drukke weg die ze voor haar deur willen aanleggen. En Gert hoopt juist op een snellere busverbinding naar zijn kantoor, om maar wat te noemen. In Amsterdam gaan de parkeervergunningstarieven omhoog en in Holten is betaald parkeren een absolute no-go. De partijprogramma's en politieke standpunten zijn per regio compleet different. Je hoorde de term afgelopen periode in Den Haag dan ook meermaals vallen. Nederland is verdeeld. Er is sprake van kloofvorming. Een kloof tussen de kiezer en de politiek, een kloof tussen links en tussen rechts, een kloof tussen progressief en reactionair en een kloof tussen de Randstad en de provincie. En ik vrees dat ze daar gelijk in hebben. We doen allemaal wel alsof wij Nederland zo ruimdenkend en progressief zijn, maar ondertussen heerst er een totale segregatie als je kijkt naar de inwoners van oost en west en noord en zuid. Je hoort een urker in de wereld door nog schaamteloos beweren dat genderdysforie daar niet bestaat. En dat je koloniale zeehelden moet blijven eren met straatnamenbordjes en bronzen beelden. Mocht je als inwoner van het vissersplaatsje per ongeluk toch wat linkser denken dan de rest van het dorp... moet je even een eigen partij oprichten, want D66 en SP en GroenLinks, duivelse praktijken, ze bestaan er niet. En dan vraag ik me dus af, wat gaat zo'n gemeenteraadsverkiezing op sociaal niveau uiteindelijk opleveren? Als de impact van jouw stem vooral betrekking heeft op je eigen leefomgeving, op je hometown, jouw warme kleine nest... Drijft het ons straks niet nog verder uit elkaar? Weten we überhaupt wat de mensen in Brabant en Groningen belangrijk vinden... en waarvoor ze deze maand op de bres springen? Alexander Pechtold zei... Als we de tweedeling in ons land willen stoppen... moeten we beginnen in onze steden en dorpen. Eens. Maar ik zie in geen enkel programma... iets over het wegnemen van die tweedeling staan. Geen gezamenlijke keetquissen of elf planning. Geen metrolijn tussen Almelo en Amsterdam. Als ik over vier jaar... Een beetje ruimte in mijn agenda heb, zal ik een gezellige post te laten drukken met mijn hoofd erop. En dan sluit ik me aan bij Jasper en bij Marijn. En haarlemmers, dan beloof ik jullie: die kloof zullen wij met elkaar dichten. Al moeten we er het hele sparen voor dempen. Met mijn partij binnen de gemeenteraad denken we verder dan parkeerproblematieken en braderielicenties. Druk te maken, Imke van Herk. Hier in de nacht op NPO Radio 1, waar het nog uh... 20 minuten doorgaat. Dit verstijn, dit Radio Verstijn Druktemakers. Tot aan 5 uur mag jij bellen naar 0800 1121. Of een appje sturen via de NPO Radio 1 app om mee te praten over het onderwerp. En ja, als je goed geluisterd naar de column van, uh, van Imke, dan weet je, het gaat deze nacht over de gemeenteraadsverkiezingen. 0800 1121. Of een appje via de NPO Radio 1 app. Dit is doe maar nu. Sinds een dag of twee. 32 jaar. Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee aangenaam verdoofd. Qua saas vergeet. Anders draaien voor, uh, voor andere mensen. My. Ja, moet ook eens gebeuren. Doe maar. 22, 22, weet je, zo. Is bijna, bijna klaar, de uitzending. Even opnieuw. Doe maar. Sinds een dag of twee, 32 jaar, 32 jaar, sinds een dag of twee. Druktenmakers. Met Lux Arneel. Maar niet alleen met Lux Arneel, ook zeker met Robin aan de telefoon. Goedemorgen. Hey, Luc, goedemorgen. Met Robin spreek je. Goedemorgen, Robin. Hey, hebt... hey, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het eens, jongen. Ja, ik uh, wil iets inbrengen, wat misschien nog niet is ingebracht, maar ik heb niet de hele uitzending gehoord. Misschien uh, val ik in herhaling. Maar ik heb twee standpunten gehoord als het gaat om de ene meneer zegt van je moet wel stemmen. En die meneer uit Eindhoven, die voor PSV is, ja. uh, die... Uh, oh, okay. Die vond het uh, eigenlijk een heel slecht plan, van je moet, je moet. Ja. Maar ik wil alleen maar zeggen, ik kan me nog goed herinneren... dat een paar jaar geleden ik mocht voor het eerst stemmen voor de gemeenteraad. Dus in Den Haag, ja. waar ik woon en waar ik ga stemmen. Ja. En er was een meneer die was van de ChristenUnie. Nou is dat helemaal niet mijn partij. Nee. En die wilde mijn volgt in zijn hand duwen. En hij zei, oh, maar ook als je niet op mij gaat stemmen, als je maar gaat stemmen. Ik zeg, nou oké, okay, goed, zal ik doen. Maar toen ben ik er eens later over nagedacht En dat is eigenlijk helemaal niet logisch. Ik zou niet... Ik ben echt wel democratisch, hoe zeg je dat, uh, politiek betrokken. Ja. Ik probeer altijd stemmen, ik heb altijd wel een mening over. Um, Maar als iemand niet wil stemmen, zal ik hem niet gaan overhalen. Want straks gaat je partij stemmen. Ik ben helemaal niet van het TVB <lacht> en van Denk. En dat vind ik toch een beetje van die, uh, die schreeuwpartijen. Dat is toch mijn mening persoonlijk. Ja. En dan denk ik toch bang dat als ik mensen zeg over, van ja, ga nou alsjeblieft stemmen. Het hoeft niet op, op mij voor elkaar te zijn. <lacht> ik snap wat je bedoelt. Dat snap je, weet je. En dat probeer je toch ook niet. Nee, dat, nee, ik begrijp, ik ermee, mee, ja, nee. Ja. oh dat is wel. Dat is wel een hele goede inderdaad dat je dus uh, je, ja, nee. oh Robin wat je hier inbrengt is een, is een lastige theorie is hele mooi eigenlijk wel. Dat je dus inderdaad denkt van oké, okay, aan de ene kant vind ik inderdaad dat iedereen moet stemmen, maar de mensen met die ja. ideeën die totaal niet overeenkomen met mijn ideeën die, die, die, die ga ik niet laten oproepen om te stemmen. Ja, ik, ik, ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat ik toch dan denk van ja, nou ja, oké, okay, weet je. Ik, ik kan het ook heel goed begrijpen dat mensen mijn, mijn uh, idealen en denkwijze niet, niet volgen. En ook die mogen ja. stemmen. Dat vind ik ook wel weer het mooie ofzo eraan. Dat i, i, ook iedereen, hoe je ook denkt, hoe, hoe, hoe, hoe gek of hoe verschillend het ook met mij kan zijn, dat ook die ja. mensen kunnen stemmen. Maar ik vind het heel, heel grappig dat wat jij zegt, want daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Dat is iemand ja. ook, ook van, van, van echt een politieke partij zegt, ook al stem je niet op mij, ga toch stemmen. Ja, dat is een hele rare campagne-strategie. Tenzij, ja. tenzij al, hij had gehoopt, of zij had gehoopt, dat jij dan mm -hmm. misschien dacht van, oh, dat nou is best een, best een toffe, toffe peer, ik ga toch stemmen. Ja, precies. En, en, en allerlei mensen doen eraan mee. Inclusief de politici, dames en heren doen het zelf ook. En ik denk bij mezelf van, ja maar... Kijk, als ik met mensen spreek en die hebben niks zo'n politiek te maken. Uh, dan ga ik ze toch proberen in het linkse kamp te krijgen. Sorry, toch een beetje reclame maken. Stem als niet SP of op de Oei. Partij van de Arbeid. Ja. Maar goed, dat is o. mijn voorkeur. Ik wil niemand daartoe dwingen. Maar dan zal ik iemand toch een beetje. Nou, denk daar eens dus over na. Maar iemand die bijvoorbeeld altijd tegen aanloop te schoppen. tegen de, weet ik veel, multiculturele samenleving. tegen de Algonen. of tegen de Blanke Nederlanders. weet ik wat, misschien zoals ze bij de Ink doen. Ik, ik voor mij zijn die twee partijen een beetje hetzelfde. Ja. Die zal ik niet zo gauw uh, te gaan zeggen van, joh, misschien moet je eens gaan denken of een partij niet bij jou passen, want dan gaan ze toch een partij stemmen die, ja, waar ik niet achter sta. En ja, dan ben ik misschien geen democraat. Maar ja, zo denk ik er dan over. Ja. Al ja. Ja, of je bent een hele slimme democraat. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, dat moet ik niet van jezelf zeggen. Maar ik probeer ah, me goed in te lezen. En, uh, en van mijn stemrecht gebruik te maken. Want ja. je, wat, wat er ook is beweerd in de uitzending. Maar ja, ook ja. wat de wereld doet. Misschien. Wordt het gevochten en het is niet vanzelfsprekend. Dus stem alsjeblieft. Uh, als je kan en je hebt interesse Doe dan moet je dat vooral doen. En daarom heb ik ook iedereen te oproepen. Maar ja, als mensen er niks meer hebben en ze gaan toch maar ergens op stemmen waar, waar, waar ze niet achter staan. Waar ja, waar het al achterstaan. nee. Je moet, je moet, ja, je moet aan de kant wel goed over nadenken. Uh, ja. In plaats van voor de grap zomaar iets invullen. Dat is, is ook wel weer waar. Ja, ja dat, dat, dat is het lastige eraan. Je kan ook gewoon, als je dan zegt je moet gaan stemmen, dan kun je ook heel ja. snel al die mensen krijgen die gewoon dat stemhokje ingaan en random maar een bolletje uh, rood inkleuren en denken, nou prima, of een vierkantje van het tegenwoordig ook is. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat gaan we doen. Dat is, wel waar. Want die, dat is wel waar. De stem van die mensen is, is. Kijk, voor mij is iedereen alle mensen gelijkwaardig wat dat betreft. Heel ik ben goed. zeker geen heel hele goed. slimme jongen. Ik ben niet heel heel opgeleid of zo. Maar, ja, bescheiden uh, ben je wel in dus, ieder geval. <laughs> dankjewel, dankjewel. Um, ik denk dat het toch ergens ook wel raar is dat mensen die bijvoorbeeld een hele universitaire studie hebben afgerond, die hebben dezelfde stemrechten als, als iemand die uh, de straten legt. En don't get me wrong, hè, dat werk is heel belangrijk, en moet vooral gedaan worden. Ik heb, dat, zijn heet, dat kunnen hele kundige mensen zijn, en wat mij betreft mogen die stemmen ook even zwaar tellen. Maar ik heb niet het idee dat iedereen zich evenveel erin verdient. En dat vind ik soms wel eens jammer, eh, en dat uh, uh, los van uh, uh, het Nee, oké, okay, dat snap ik ook weer Robin, maar... Um, ook, ook, ook, de, ook de mensen die de straten leggen. Die de, nou, alle, ik word helemaal emotioneel hiervan hoor. <coughs> oh, sorry, dat was niet te <coughs> zo dat Ik kom met een eenvoudige familie ook trouwens, ja. hoor. Dus ik heb er ook wel... Nee, nee, mee. nee ik, ik, snap wat je bedoelt, ik snap wat je bedoelt. Maar ik denk dat uh, zowel iemand die een universitaire opleiding heeft gedaan... maar ook iemand die mm -hmm. gewoon uh, straat maken is... die hebben allebei mm -hmm. belangen. De ene heeft misschien... Uh, be, de stratenmaker heeft belang bij een betere werkomstandigheden. En, en misschien degene ja. die een universitaire opleiding gedaan heeft... bij een betere studiebeurs of, of een, een, een, een, een, een lening of een, een betere... Ja, zo zo is wel. het ook natuurlijk. Dus, dus, dus, we hebben allemaal onze eigen belangen waar we ja, voor gaan. Dat dus, dus, is ook zo, dus, en, en dat verschilt misschien per partij. Maar dat heeft denk ik weinig te maken met. met maar je dekt jezelf al een beetje in, want ik, ik begrijp wat je bedoelt. Maar met, met, met ja, opleiding precies. of zo, niet dat iemand die per se een universitaire opleiding heeft gedaan, uh, beter kan nee, inzien precies. wat hij moet stemmen. Het gaat gewoon deels om, om, om wat voor jou belangrijk is in het leven. En dat, dat kan dus ja. inderdaad voor een staat te maken zijn betere werkomstandigheden. Dus boven de 30 graden, niet meer, onder de min 5 ook niet. En niet meer dan 5,5 ja. uur per dag, want het is slecht voor je rug of zo, weet je. Ik verzin maar even iets. Dat is trouwens ook schandalig, hè, dat die mensen. Bouw, zeker die ZZP-contracten, dat die gewoon toen de Siberische winter over ons land trok, je zal het ook gevoeld hebben denk ik, ja, de, zeker. De was het, dat die mensen gewoon door moesten werken. Dat is gewoon schandalig. Ja, ik zou denken. Ja, ik, ik, denk, ik denk stikker in, maar goed, je moet, er moet ook brood op de plank, Dat we wel wezen. Of tegenwoordig ja. de, de, de, de, de moderne uitspraak, de, de wifi-auto moet ook aanblijven, weet je. Dus op zich, uh, precies, precies, de motor zei, moet gewoon. ook Ik snap dat je gaat, gaat werken, maar inderdaad, uh, wat je zegt erover. Ja. Maar het leuke me een in, in, in, interessante visie is dat ik helemaal niet naar gekeken. Ja, dat wou ik nog even zeggen. En weet je wat het en, wordt? Wordt het, wordt het SP of PvdA wat jij gaat stemmen? Ik ben er nog niet over uit, want ik wil de, ook niet dat de PvdA weer zo'n klap krijgt, maar uh, ja, de SP staat gevoelsmatig qua gemeente dan, uh, en qua armoedebestrijding staat er gewoon voorop. Dus ik denk toch dat het de uh, socialistische partij gaat worden. Oké. Okay, nou, dus, uh, uh, maar ik heb evenveel respect voor me mensen op de pvd stemmen of op het CDA. Het is een democratie, het is een goed land. Het is wel goed dat, dat, dat ze elkaar een beetje afwisselen en zo, dat altijd van je ook de grootste zijn. Ja, ja, op het systeem is al Amerika, dat je eigenlijk twee, twee grote partijen hebt en heb je eigenlijk een soort gekozen dictatuur eigenlijk. Ja. Maar goed, dat is ook weer ja, ja, ja. mijn persoonlijke mening. Hey, uh, Robin, dankjewel voor het, uh, voor het bellen en uh, nog even één vraag. Maak je, je... Hey, je danken voor alle mooie uitzendingen, want ik luister heel vaak op zaterdag. Ja. Zit ik in de auto langs, zit ik heel naar je te luisteren en soms mee te Maar Wat meer tina, maar ik heb hem nooit gebeld. Ik denk, dan ga ik toch een keer even bellen. Ah, oh, ja. wat leuk Robin, wat leuk! Dus ik vind dat je het echt leuk doet. En toen je net zei dat je 20 jaar was, dat was echt een scoop voor mij. Echt, ik er ging een wild voor me op. Ik op. ben jij 20? Nu <laughs> voel ja, ik me heel oud. 11, 11 juli 1997, dames en heren. Man, man, man. Ongelooflijk. Oh, maar even toch oh, voor, voor, voor, voor, voor, voor, voor, voor mijn eigen ego, hoe, hoe oud uh, klink ik? Uh, ja, ik, ik dacht zelf toch rond de 26. Oh, jezus. Dat is een hele, is een hele middelbare schooltijd. Jeetje, uh, mina zegt. Ja, niet uh, daar, hè? Ja, nee, ja, Ja, nee, ja, nee. Uh, 20 jaar en ik zit er inmiddels ook alweer. Uh, dik een jaar, anderhalf jaar hier. Dus het is allemaal. ja, goed. Ja. Ja, ja. En niet, ik vind ik heb het. Zoltersplein. Sorry? Sorry? Z n z n stijm, ik vind het echt heel knap hoe je het programma, hoe je het programma doet. en hoe je iedereen uh, ze mee laat vertellen. Ja. en toch de mensen in de waarde laat. Dat wou ik toch even. een oh, opsteken, oh. Oké, okay, okay, okay. nu, nu echt ophouden hoor, anders dan, uh, dan ga ik blozen. en dan. Uh, ja, nee, dat heb ik ook even... <laughs> Er zeg maar een paar mensen die op de weg gaan kijken, kijken Niemand die dat. Nee, precies. de webcam doet het ook niet. We zitten in een nieuwe studio waar niks het doet. Het is verschrikkelijk. Maar goed, daar ga ik niet te veel klachten over doen, want dan krijg ik weer... weer... Het gaat om de inhoud, moet je maar denken. Het gaat inderdaad om de inhoud. Hé hey, Robin, dankjewel en dan maken we er nog een hele mooie zondag van. Ga ik doen, dankjewel. Jij ook, Luc. Yo, Mooi, uh, mooie dag nog. Hoi, dankjewel. Hoi, hoi. hoi, hoi. Zo, al die complimenten. Ik word daar een beetje, een beetje ongemakkelijk van hoor. moet niet, niet te vaak gebeuren dit hoor. Ik vond, ja, soms dan word, het zijn ook mensen die me helemaal kut vinden. Dat was in het begin vooral zo toen ik hier kwam met mijn grote bek. Dat dus inmiddels wat minder. Maar uh, och, al die complimenten. Nou, ik vind het wel, wel leuk van, van Robin. Dat dan weer wel. Komt nog een berichtje binnen van iemand in de app. Die dan ook weer toevallig Luc heet. Uh, mooie, uh, bericht uit Heerenveen. Mooie wijk waar ik woon. Maar ik word gek van het lawaai veroorzaakt door groen onderhoud. Grasprietjes tussen de tegels met bosmaaiers verwijderen. Ik denk maar dat ik naar de rechter stap in plaats van stemmen. Groet Luc. Nou, Luc, je kan het ook allebei doen, hè? De 21ste. Gewoon eerst even langs het stemhokje en dan langs de rechtbank en dan uh, komt het helemaal goed. Maar dat soort verhalen, dat soort klachten en dat soort veranderingen die jij wilt doorvoeren... Ben ik, ben ik op zoek. Wat wil jij veranderen in je gemeente? We hebben het over de gemeenteraadsverkiezingen deze gehele uitzending van, uh, van makers. En jij kan meedoen door te bellen naar 0800-1121 of door een appje te sturen via de NPO Radio 1-app. Er is ook gebeld door Rashid. Rashid, goeiemorgen. Goeiemorgen! Hey, Kijk, een enthousiaste. Rashid, jij bent net wakker zeker? Of ben je echt... Goeiemorgen! Uh... Oh. Hallo? Hallo? Ja, nee, Hallo? precies. Je bent er nog. Je bent er nog. Oh, Oké, okay, ik ben er nog. Je bent er nog. Hey. hey. Ja, ja. Ja, ja, ja, wat ik aan je mee te geven, ik kom uh, zelf uit Woerden. Ja, Oh, Woerden. gezellig. En er uh, zijn een hoop problemen hier over bij de gemeenteraad. Uh, ja. Mensen. Nee, joh. Want op uh, 5 november was ook uh, de koning gekomen en die heeft een uh, harde drain onder hun kont gegeven, denk ik. Uh. Ja, heeft ze dat? Ja, dat is zeker zo. Vertel, vertel, vertel. Er is veel overlast in Woede. En ze kunnen er geen aanpak op doen. En de mooie partijen daar allemaal. Die geven allemaal mooie verhalen. En zielige resultaten. Want die jongeren lopen daar allemaal aan, matkwooien. Oei. Allemaal hangjongeren. Allemaal jongeren, De koning was ook geweest, ja. Die uh, heeft dat even met zijn eigen ogen lopen bekijken. Oei, en toen? En, uh, die schrokken zelf van uh, een kleine stad, maar een uh, groot gat. Maar is er, dan heel, is er dan zo weinig te doen voor die jongeren daar in Woerden? Uh, helemaal niks te doen. Uh, wordt, wordt allemaal uh, afgepakt, dat soort dingen. Er oh. wordt geen uh, organisatie gedaan, uh, geen buurt uit. Uh... Ja, en dan zoeken de jongeren natuurlijk andere dingen op, hè? Ja, dan gaan ze, dan gaan ze zich vervelen en dan gaan ze andere, andere, andere dingen doen, ja. Dat, uh, dat snap ik wel. Ja, dat hey. doen, ja. ja. Hey, en, en, en Rashid, is er nou ook een partij echt in, in Woerden die dat uh, probeert aan te pakken? Euh... PVV is daar wel de partij van, ja. <laughs> ja, ik meer, ik bedoelde, ja, dat begrijp ik deels, maar ik bedoelde meer zeg maar, iemand die iets voor jongeren wil gaan organiseren. Of, de, of, wil de, of wil de PVV daar ook echt, echt, echt schoolpleintjes aanleggen? En, en, en, en, Zo'n partij, zo partij zit er niet in de groep uh, met een pla met nee? mooie plan. Jongen. Nee, absoluut oh, nee. niet. Oei, oei ja, dat, dat is wel zonde. Nou, misschien nog een keertje aankaarten bij de gemeente Woerden dan. Van Jongens, focus je ook vooral op de jongeren. Want dit gaat, we, we, gaat de verkeerde we, we, kant op. Uh, we hebben een hele grote groep. Een man van uh, 80 A, 100 man. Ja? Daar hebben we hebben allemaal handtekeningen lopen verzamelen. En uh, het is de 14, 25 jaar allemaal. Ja? En, oh. En uh, we zijn daar ook bij de gemeente aangekomen. Maar uh, geen, geen resultaat. Geen, uh, en, uh, geen resultaat. Geen eh, het voetbal ook ja. Oké, okay, dat is wel zonde, dat is wel zonde. Hey, ga je, ga je zelf stemmen deze komende Kamerverkiezingen? Eh, uh, Kamerverkiezingen, gemeente, uh, uh, ik geloof er niet meer in, ik heb geen vertrouwen meer. Ah, shit, uh, kom op nou. Uh, ja, ik uh, ik vind het allemaal heel jammer. Ik eh, uh, ze allemaal heel mooi. Uh, allemaal mooie dingen, ja. maar uh, geen resultaat. Geen resultaat. Ja dat is toch onzin, kom op, je kan toch wel stemmen? Heb je een beetje invloed? Maar, maar het kan wel ja. De, de, de... Eh, de PVV doet ook niet mee bij gemeente Woerden, dus uh, anders nou. had ik op de PVV gestemd. Uh... Had je op de PV... Echt waar? Ben je PVV stemmer? Ja zeker wel. Oké, okay, oké, okay, okay, dat kan. Okay, nee, maar is het niet, niet, niet een soort gelijke partij uh, in, in Woerden die, uh, waar je je in kan vinden? Uh, heb je heb je erin verdiept? Um, nou, er zijn uh, meer... Uh, meer van de geloof gekant, zeg maar. Uh, ja. Meer veel... Oh, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Meer, uh, die naar de kerk gaan en. Uh, dat begrijp uh, ik ja. wel, dat begrijp ik wel. Nou, ik snap het deels, maar ik zou toch willen aanraden. Kijk er nog eens goed naar, overweeg het nog eens. En uh, probeer toch te stemmen, de 21ste. Maar goed, ik ga ah, natuurlijk oh, niks oh, opleggen. Nou, dat hebben we wel. Weer, goed. Uh, dat is wel goed. Ja. Rashid, nog een hele fijne, fijne zondag en bedankt voor het bellen. Okay, ha, hoi Hoi Hoi, hoi. hoi, hoi. Altijd gezegd, geen woorden, dat hoor je wel. Dus we zijn sterk allemaal. Zeg, goeiemorgen, Hallo, zeg. Hey, ja, hallo daar. Goeiemorgen, maken Makers, NPO Radio 1 met nu Wild Cherry. Hey, hey, en play that funky music. Play that funky music hier op NPO Radio 1. Tot zover Druktemakers voor deze zondag 11 maart 2018. Het was een enerverende uitzending over de gemeenteraadsverkiezingen... die over precies 10 dagen zijn. Dan mogen we allemaal met ons stembiljet gaan wapperen in de wind. Nou, zo pas over 10 dagen. Over een goede 10 seconden hoor je hier niemand minder dan Risa Tisserand. En uh, Risa, ik zie, ik zie allemaal een hele mooie line-up, heb jij? Ja, we hebben een hele volle show. Dus ik zou zeker luisteren als je van muziek houdt... als je van wetenschap houdt... en vooral als je van uh, mooie presentatoren met uh, prachtige ogen houdt. Kijk eens aan hier, met een goed salaris wat, wat, wat verdien jij ook alweer? Wat is dat, uh, want We hebben nog een half minuut nu, dus dan kun je misschien nu. Oké, okay, nou, oké, okay, dan ga ik het ja. voor één keer zeggen. Nee, het gaat altijd een beetje fout, maar vertel. Je, je moet je zo voorstellen: ja. um, die pandaberen die ooit uit China zijn geïmporteerd. Wacht even hoor, ja, dat was. Uh, oh ja, yeah, dat was ja. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Dan kan ik er drie, drie per jaar van stuk gooien. Van stuk gooien? Ook. Ja. Maar heb, dus dan moet moeten ook nog een enorme kattenpot kopen dan. Dus dan verdien jij ongeveer. Wacht dat ik hem hoor, dan ben jij dus je dus. Uh, je moet bij optellen. En dan